Goedemiddag, crisisoverleg PVV Limburg over beledigende e-mail. Prijsverschil benzine met omringende landen, fors opgelopen. En internationaal ruimtestation ISS moet uitwijken voor een stuk schroot. Het is droog, af en toe is de zon te zien. Het wordt 6 graden in het oosten en 8 in het westen. Morgen is er veel bewolking, maar ook af en toe zon dan 6 graden. Wat frisser dus dan vandaag. En de dagen daarna ook vrij fris. Middagtemperaturen rond 4 graden. En in de nachten lichte vorst. Maar we beginnen met een bijzondere politieachtervolging gisteren. Een F-16 die achter autodieven uh, is aangegaan. Erik Paschier van de politie Brabant Noord, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hoe kwam u aan een F-16 bij die achtervolging? Ja, dat was eigenlijk puur toeval. Uh, de achtervolging vond plaats in de omgeving van, uh, van een luchtmachtbasis in uh, Volkel. Daar uh, zaten collega's van mij achter een auto aan met gestolen kentekenplaten... die zich nogal opvallend gedroeg. Achtervorming met hoge snelheden. Uiteindelijk reed die auto zich vast op een, op een doodlopend weggedeelte in het, een beetje in het buitengebied. En we, in de omgeving van die luchtmachtbasis. We hadden direct bijstand van, van de, de beveiliging van die basis en ook van de Margeussee. Uh, twee verdachte hadden snel aangehouden. De derde die, die, die, die was nog steeds vandoor gegaan. En die F-16? Die steeg daar toevallig op. Twee zelfs. Die steeg daar toevallig op dat moment op. Uh, via de meldkamer van, uh, van de Korpslandische Politiedienst, want er was ook een politiehelikopter uh, aan het zoeken, uh, werd er contact gelegd en uh, hebben zij hun oefening uh, direct afgebroken. En hebben zij uh, ons geholpen bij onze civiele taak, zeg maar. En die verdachte was toen te voet? of was zat Die verdachte was te voet uh, het buitengebied ingerend. En wat kan zo'n F-16 dan doen? Die, die knalt er overheen en dan zie je niks. Nou ja, ze hebben voor zijn werk gegeven uh, geavanceerde apparatuur aan boord om uh, mensen te zoeken in een uh, buitengebied, zeg maar. Daar zijn, daar, daar zijn ze ook voor, uh, voor getraind, dat hebben ze ook gedaan. In dit geval heeft het niet tot een succes uh, geleid. Uh, later is die verdachte al die meldde zich bij een bewoner met een, uh, met een kletsverhaal. Maar waar we erg tevreden over zijn, is natuurlijk de snelle uh, schakeling van, uh, van, van de f en hun uh, normale taak tot de civiele taak. En daar zijn we wel heel erg blij mee natuurlijk. Gaat het vaker gebeuren wat u betreft? Wat mij betreft wel, ja. We zullen in ieder geval het verzoek daar regelmatig proberen neer te leggen als we in die omgeving zijn met een probleem. Het spreekt wel tot de verbeelding, meneer Paschier. Dat denk ik wel, ja. Ziet helemaal voor me. Nou, ja. uh, uh, uh, uh, uh, ik dank u wel voor de uitleg. Graag gedaan. Oké, okay, dag. Oké, okay, dag. Dan de recordprijs voor benzine in Nederland. Het prijsverschil met omringende landen is fors opgelopen. In België betaalt de klant 10 cent per liter minder. In Duitsland 19 cent en in Luxemburg is het verschil zelfs 41 cent. Sinds vandaag is de adviesprijs voor een liter benzine in Nederland 1,75 euro. Diesel en LPG staan nog niet op recordhoogte, maar het zit er wel tegenaan. De oorzaken zijn onder meer de gespannen relatie tussen Iran en het Westen en de burgeroorlog in Syrië. Die drijven de prijs van ruwe olie op. De export van de 17 landen met de euro. Die export zit in de lift. In november was het handelsoverschot, verschil tussen import en export... 6,9 miljard euro. En dat is veel meer dan waar economen op hadden gerekend. En ook veel meer dan een maand eerder. Export steeg op maandbasis met 3,9 procent. Terwijl de import onveranderd bleef. Zo blijkt uit cijfers van Eurostat. Duitsland had het grootste handelsoverschot... en Nederland staat op een gedeelde tweede plaats. Daarnet een F-16. Nou, we kunnen nog harder. Het internationale ruimtestation ISS. Dat moet uh, op topsnelheid even bij gaan sturen. En daar, uh, dat heeft alles te maken met een stukje ruimteschroot. wat het ISS schijnt te bedreigen. Daar horen we straks alles van. Oh nee, dat gaan we nu gelijk doen. Want uh, dat, dat stukje ruimteschroot. dat ligt precies op de route van, ru van dat ruimtestation. En Philip Scholians van de ESA, de ruimtevaartorganisatie. die weet er alles van. Goedemiddag, meneer Scholians. Ja, goedemiddag. Wat is dat voor een stukje schroot? Ja, dat is een stukje van uh, een Iridium-satelliet. Uh, dat is een satelliet die is gebruikt voor, um, uh, voor satelliettelefoonverbinding. En uh, ergens in het begin van 2009 is hij gebots met een Russische militaire satelliet. En sindsdien uh, zweven er wat brokstukken door de ruimte. De meeste daarvan zijn inmiddels opgebrand in de dampkring. Maar er is nu nog een klein stukje van een centimeter of tien... wat uh, in de buurt uh, gaat komen van een space station vanmiddag. Nou ja, dat, dat, dat ding, dat is twee voetbalvelden groot. Hm. hoeft zo'n space station toch niet bang voor te zijn, of wel? Nou, die willen toch niet dat hij hem raakt, want uh, de, uh, de die die wanden van de. Van die modules waar die astronauten in zitten, die zijn uh, dat is niet zo vreselijk dik als als daar met uh, een, een volle snelheid een stuk van uh, metaal van 10 centimeter tegenaan zou komen. Dan heb je toch wel een probleem. Maar deze ontwijkingsmanoeuvres die we vandaag gaan doen, dat is eigenlijk uh, volledig routine. Want al die, uh, dat stuk ruimteschroot, dat wordt allemaal uh, getrekt en we weten precies waar dat zit en welke baan het zit en wanneer het eraan komt. En de Space Station gaat een stapje opzij maken, dat is uh, vrij gebruikelijk. Dan gaan er even wat raketjes aan de zijkant. Ja, er zit een raketje achter, aan de achterkant en de, daarmee krijgt hij een extra zet, zodat hij meteen ook in een wat hogere baan uh, komt. En dat is eigenlijk ideaal, want dat was toch al gepland voor volgende week, maar dat wordt nou vervroegd naar vandaag. Oh, hoopt het en, allemaal goed. Ja, dus het, het komt eigenlijk nog wel, uh, nog wel goed uit. Dat gaat allemaal met enorme snelheden, 28.000 km per uur. Wat is de onderlinge, het onderlinge verschil tussen het stukje schroot en het licht op ramkoers, laat maar zeggen? Um, hij, hij, hij, hij komt in de buurt, hij, hij komt niet dichterbij dan iets van een, een kilometer, maar de oorspronkelijke snelheid waarmee die, die brokstukken zijn begonnen, dat was 42.000 km per uur. Dus er is toch wel wat, wat verschil, in, een flink verschil in snelheid. Maar het feit dat het niet zo kritisch is vandaag kun je al wel zien aan het feit dat de astronauten zijn bijvoorbeeld niet um, uh, gecommandeerd om in de, in de Soyuz uh, ontsnappingscapsules te gaan zitten. Als het echt link was, dan, uh, dan gebeurt dat ook nog. En, uh, dan kun, zodat ze meteen naar de aarde zou kunnen als er inderdaad ergens een lek ontstaat. Maar dat is vandaag niet het geval. Dus uh, dit is gewoon een routine Operatie. Nou, gelukkig maar. Kuipers moet zich wel even vasthouden, neem ik aan, of niet? Ja, hij weet er wel van. en oh. Misschien vindt hij het ook wel spannend. Maar um, nee, hij hoeft zich geen zorgen te maken. Gelukkig maar. Nou, doen wij dan ook niet. Uh, dank u wel voor de uitleg, meneer Schoon Jans van ESA. Geen dank. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. De Amerikaanse regering heeft de Iraanse leider Ghamenei persoonlijk gewaarschuwd dat Iran de straat van Hormuz niet mag afsluiten. Als Iran dat wel doet, dan zal dat tot een Amerikaanse reactie leiden, hebben Amerikaanse diplomaten gezegd tegen de New York Times. Het is bijzonder dat de Amerikaanse regering zich rechtstreeks tot de Iraanse leider richt. Officieel bestaan er helemaal geen contacten tussen die twee landen. Het afgelopen weekend dreigde de hoogste Amerikaanse militair... al met represailles als Iran de straat van Hormuz zou afsluiten. Dat is een nauw stuk tussen de Persische Golf en de Indische Oceaan... en het stuk is van groot belang voor internationale olietransporten. Het zal je maar gezegd worden, ook per e-mail... een stuk uitgekotst halalvlees van een Turks varken zo noemde het Limburgse PVV-statenlid Cor Bosman... zijn collega-statenlid van de Partij van de Arbeid, Selçuk Usturk, in een interne PVV-mail. En ja, die is naar buiten gekomen. En de PVV in Limburg houdt nu een spoedvergadering... over die uitlatingen van Bosman. En de PVDA, nou, die hebben het er natuurlijk ook over. Ber Bert Kersten, fractievoorzitter van de PVDA in Limburg. Goedemiddag. Goedemiddag. Wanneer hoorde u van die mail? Ik hoorde daar gisteravond van, de desbetreffende journalist die dat boven water heeft getild. Want het is al een mail van jullie, hè? Ja, het is al een oude mail, heb ik begrepen. Dat klopt, ja. En wat was uw reactie? Ja, wat moet je daar nou van zeggen? Ik, eh, het is toch een stukje ja, teleurstelling en, en ook wel verbijstering. En dat je zegt, ja, wat is dit nou? Uh, je zou bijna zeggen, het is de ware aard van sommige PVV's. Komt hiermee duidelijk naar voren toe. Maar het is nog steeds een gevoel eigenlijk van een beetje verdroogd zijn. Dat, dat zoiets in een, in een parlement, wat ons Limburgs parlement toch is... Ja, waar je als collega's en, en, en mensen met elkaar omgaat... dat dat dan over een van onze mensen gezegd wordt. Dat is echt verbijstering. U bent niet kwaad of zo? Het klinkt toch vrij mild? Ja, weet je wat het is? Sommige dingen zijn zo onthutsend dat je denkt dat ze zoveel over die mensen zelf in plaats van over ons, dat kwaadheid eigenlijk ja, pas op de tweede plaats komt. Het ja. is dus eerder verbijstering en onthutsheid en, en in zekere zin ook verdriet. En je denkt, wat is dit nou? Is dit nou waar we mee bezig moeten zijn? En we problemen hebben problemen met werkeloosheid, met krimp. Uh, uh, en, en je daar je met z'n allen voor wil zetten, en dan gaat het over dit soort vrouwen, ja. vullen, of op hoofddoekjes, je wordt er echt moeilijk van. Hoe heeft meneer Utsturk zelf gereageerd? Want hij is natuurlijk rechtstreeks als Turks varken een uitgekot stuk halalvlees uh, genoemd. Hoe heeft hij gereageerd? Nou, ik moet u zeggen, toen ik hem gisteravond sprak, en ik heb hem ook vanmorgen nog gesproken, die man is gewoon zwaar aangeslagen, u moet weten. Hij heeft met meneer Bosman en Ramon. Samengewerkt. De ledenraad van de Rabobank heeft altijd met respect en waardering over meneer Bosman gesproken. En hij zegt nou, uh, niks mis mee. En dan vervolgens lees je dus dat achter zeg om die meneer Bosman zo over hem praat. Hij is er echt helemaal dus uh, van en, en ja, ook uh, heel uh, erg aangeslagen door. Dat kan ik kan niet anders zeggen. Wat moet er nou gebeuren, vindt u? Want als Partij van de Arbeid uh, gaat u daar vast wat van vinden. Of u gaat contact zoeken met de PVV. Wat moet er gebeuren? Ja, kijk, ik, ik, ik heb daar natuurlijk over nagedacht. Het heeft naar mijn idee geen zin om daar dikke praat over te verkopen... en te roepen dat we juridisch gaan procederen. Ik zeg het, het zegt vooral iets over de cultuur en de mentaliteit in zo'n partij. Het is ook niet voor niks dat die meneer Uringa die het daar nou naar buiten brengt... daarvoor is opgestapt. Dat was de en nummer heb, twee van de PVV. Ja, en ik heb zo'n gevoel van een kwaadstraf op den duur zichzelf. Als dit toch de mentaliteit is... Dan, dan hoort zo iemand, vind ik, niet thuis in de politiek. Maar het is niet aan mij om dat te vinden. Dat zou de PVV zelf moeten vinden. Als ze enig respect en, en zelfwaardering hebben... dan zouden ze zo'n fractielid niet meer willen hebben. Die hebben een spoedvergadering, heb ik begrepen. Ik dank u wel voor deze eerste reactie. Meneer Kerstin van de Partij van de Arbeid Limburg. Dan naar Duitsland. Het inwonertal van Duitsland is voor het eerst in acht jaar gestegen. Vorig jaar woonden er bijna 82 miljoen mensen. Dat zijn er 50.000 meer dan het jaar ervoor. De belangrijkste oorzaak van die bevolkingsgroei is de toename van het aantal immigranten, vooral uit Polen. Duitsland opende vorig jaar de grenzen voor mensen uit acht landen, die in 2004 lid zijn geworden van de Europese Unie. En gemiddeld komen er nu per maand zo'n 28.000 mensen uit die landen naar Duitsland. Een man uit Sneek heeft gisteren een ravage aangericht na een ruzie met een andere man uit Sneek. Na een woordenwisseling met die ene man van 38 zo kwaad dat hij een steen door de ruit van die andere man gooide en vervolgens stapte hij in de auto en reed hij met volle vaart op zijn huis in. Hij reed dwars door een schutting en ramde de voorpui en de voorgevel van het huis raakte daardoor ontzet de politie. Het ging al om een wat langer slepende ruzie uh, die uiteindelijk uh, in, uh, ja, in dit uh, incident onthaarde. Uh, hij heeft uh, willens en wetens geprobeerd om met die auto uh, de bewoner van, uh, van de woning aan te rijden. En uh, ja, dat valt in de categorie poging doodslag. En de bewoner van dat huis in Sneek kon die auto van zijn belager wel ontwijken. Maar hij is zo geschrokken dat hij onwel werd en hij is naar het ziekenhuis gebracht. In de hoofdstad van Thailand, Bangkok, is een Libanees opgepakt... voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. Hij zou lid zijn van Hezbollah, een radicale moslimgroep in Libanon. De Thaise autoriteiten waren op zijn spoor gezet... door de Israëlische ambassade. Die had gewaarschuwd dat Libanese terroristen... een aanslag wilden plegen. Kort daarvoor had de Amerikaanse ambassade toeristen gewaarschuwd... voor een aanslag in toeristische wijken in Bangkok. Sport. Robin Haase, die heeft het niet getroffen bij de loting voor de Australian Open. We hebben het over tennis. In de eerste ronde moet hij het opnemen tegen Andy Roddick. De Amerikaan is als vijftiende geplaatst in Melbourne. En Haase had gehoopt dat hij de geplaatste spelers zou ontlopen. Dat is dan niet gebeurd. Nou, van de geplaatste die er allemaal zijn... Ja, dan hoop je natuurlijk niet dat je gelijk tegen een, uh, een trok of iets moet verder... en uh, dat, dat soort jongens... Uh, uh, en dan... Uh... Ja, dus dan, dan ben je weer blij dat, je, dat het misschien nou ja, maar een Roddick is. Nou ja, ik heb vorig jaar tegen hem hier uh, gespeeld. Toen uh, verloor ik natuurlijk. Dus ik hoop dat ik uh, dit keer uh, kan winnen. Want vorig jaar werd hij in de derde ronde uitgeschakeld door Roddick. Haas is als enige Nederlander rechtstreeks geplaatst voor het mannentoernooi in Australië. En hij kan nog gezelschap krijgen van die van landgenoten Igor Seisling, Jesse Hoetakaloen en Timo de Bakker. Die hebben zich geplaatst voor de laatste ronde van het kwalificatietoernooi. Het zou natuurlijk gelukkig zijn als we misschien alle drie kunnen kwalificeren. Want ik weet dat we alle drie de kans hebben om het te doen. Want Igor die had volgens mij de zwaarste vandaag met de andere Nou, daar neemt hij ook van. Dus het zou mooi zijn als dat zou gebeuren. In ieder geval misschien twee anders. En in het vrouwentoernooi zijn Aranska Rus en Michaela Krajicek rechtstreeks geplaatst. Het is over 12. Het laatste nieuws uit Limburg. Uh, L1 meldt zojuist dat de PVV-Statenfractie Cor Bosman uit de fractie heeft gezet. Naar aanleiding van die vrijdag uitgelekte mail. De PVV-Statenlid Bosman uh, zou erin collega Statenlid Seltjoek Usturk van de PVDA hebben beledigd, hij noemde hem een stuk uitgekotst halalvlees... gemaakt van Turks varken. De PVV betreurt de grievende uitlatingen van de heer Bosman. Dus die is uit de fractie gezet, al dus de PVV in een verklaring. Door de recordprijs, Ander nieuws. Door die recordprijs in Nederland voor benzine... is het prijsverschil met omringende landen fors opgelopen. En het internationaal ruimtestation ISS moet bijsturen... om een stuk ruimteschot te ontwijken. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCFV met lunch.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 Goedemiddag allemaal, morgenavond begint er een nieuwe dramaserie van NCRV en KRO. lijn 32 heten. En scenario schrijver Marnie Blok is zometeen hier om erover te vertellen. In het mediaforum, volkshandverslaggever Jan Tromp en NRC-hoofdredacteur Peter van der Meers. Het gaat onder meer over de opmerkelijke combi in Bladeland. Libelle en Playboy hebben eenmalig samengewerkt. Lijkt dat dan, dat dan uh, tot breibbaar. Breipatronen met naakte vrouwen, misschien. Pas geleden in ieder geval kregen we een documentaire... een kijkje achter de schermen bij Libelle. Hoofdredacteur Franska Stuy was daarin niet altijd even enthousiast... over de verhalen in haar blad. Ik zal even oplezen. Chris en ik zijn bijna 12,5 jaar getrouwd. Komende zomer geven we een groot feest voor onze familie en vrienden. Dat is het verhaal naar buiten toe. Maar in werkelijkheid zal ik worden vastgebonden en geblinddoek. Kristal met een zweep streamen op mij. Nou ja. Oh. Ik denk dat we het wat minder expliciet hadden kunnen brengen allemaal. Wie wordt de nieuwskenner van deze week? De laatste kandidaat in de Nationale Nieuwsquiz komt uit Houten en heet Erik-Jan Homan. Dit is Radio 1 Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. Facebook en Google worden mogelijk geblokkeerd in India... als die diensten niet snel volgens de Indiërs kwetsende of verwerpelijke inhoud weghalen. Een rechtbank in India vindt dat de bedrijven meer controle moeten uitoefenen op geplaatste content. Het, bedrijf, het dreigement van de rechtbank volgt op opmerkingen van een Indiaanse minister... die hield providers eerder verantwoordelijk voor het te verspreiden van onder meer valse naaktfoto's van Indiaanse politici... De rechtbank verwijst naar de situatie in China, waar bepaalde websites ook verboden zijn. Op het Groningse popfestival Eurosonic is iedereen actief op een sociaal netwerk. Zo gauw een bezoeker incheckt op een bepaalde locatie, kan die online zien wie er nog meer in de buurt is. Het geheim zit hem in het polsbandje dat een speciale chip bevat. De festivalgangers kunnen op deze manier iets liken, deelnemen aan peilingen of toegang krijgen tot extra informatie. De organisatie van Eurosonic Noordenslag zegt dat ze de gegevens alleen intern gebruiken, al kunnen bezoekers zich ook anoniem aanmelden. Libelle en Playboy werken voor één keer samen. Libelle heeft een speciaal mannenblad gemaakt en ze organiseren ook nog de Kus Je Man dag. Dat is vandaag zelfs. Playboy bunnies geven mannen daarbij een kus en een libelle voor hun vrouw. Aan de telefoon is de adjunct hoofdredacteur van Libelle, Maureen Belder. Goedemiddag. Goeiedag, Maureen Belderink. Neem me niet kwalijk. En Jan Heemskerk, hoofdredacteur van Playboy. Ook welkom. Jan. Ja, goedemorgen. Sorry, ja, ik zei je net: uh, er bot een fietser tegen mijn auto aan. Dus we staan even te kijken of alles goed gaat. <truimert> ja ja nee okay. ja sorry zijn, ja. we zijn goed verder. Ja, ik dacht hij zit nog even in de Playboy te kijken nee met zijn ja nee, die nee nee nee um, God, ja, het is allemaal live en het gebeurt allemaal zo maar het is maar goed ja daar zijn we is je mandag ja Maureen, jullie geven dus een kus weg aan mannen die vervolgens een libel in de hand gedrukt krijgen waarom is dat nou, we willen uh, de aandacht vestigen op uh, het mannennummer dat uh, Libelle deze week uh, heeft gemaakt. En dat vandaag in de winkel ligt. Dus uh, ja, we zoeken dan uh, gewoon op een, uh, naar een leuke ludieke manier uh, om dat te doen. het ja. lijkt aardig te lukken. Mijn mannen vinden het hartstikke leuk om een kus te krijgen van een bunny. En ook om een mannenlibelle te krijgen. Wat staat er in die speciale mannenlibelle? Nou, even om uh, alle misverstanden uit de wereld te helpen. Het is absoluut niet een, uh, een blad voor mannen. Het is een blad over mannen. Dus eigenlijk... Uh, Eigenlijk is de man onze inspiratiebron en eigenlijk, er staat van alles in. Om te beginnen hebben we een hele bijzondere cover, want er staan namelijk vijf bekende mannen op. Dus je kunt ook deze week kiezen welke libellen je koopt en welke man je het leukst vindt. En uh, verder staan er, uh, ja, staat er van alles in, uh, uh, wonen voor mannen, uh, we hebben een modereportage die is uh, geschoten op, uh, op het Formule 1-circuit, uh, we hebben honderd vrouwen die vertellen over hoe ze hun, uh, hun man blij maken, we hebben heel veel interviews, we hebben een, uh, speciaal voor deze keer hebben we een probleemrubriek uh, met problemen die opgelost worden door mannen, onder andere Figo Waas en, uh, en Peter ja. Heerschop, want ja, mannen houden nu helemaal van problemen oplossen, ja. en het zijn ook mannenproblemen die ze oplossen. Ja. Over snurken en, en dat soort ja. dingen. K kortom, kortom, mannen zijn een inspiratiebron voor deze, uh, die bellen geweest. Ja. Jan, gaat het goed met die auto van je? Ja, ja dat gaat allemaal goed. Oh, ja, okay. hoor. En wat is er in voor jullie eigenlijk, Jan? Uh, bedoel, wat wat, ja, wat is jullie, rol? Wij hebben deze maand het allereerste vrouwennummer ooit. En precies zoals Morin zegt, is dat ook niet uh, geen over overstaan voor vrouwen, maar wel over en voor een deel door vrouwen. Dus eigenlijk een soort van uh, een heleboel onderwerp uh, waarin we proberen te, uh, aan vrouwen te ontfutselen uh, wat we van ze willen weten om onszelf een uh, succesvolle liebesbouw te maken. Dus ja, wij hebben, zij hebben een mannummer, wij een vrouwennummer en dat hebben we een soort gesynchroniseerd. En daar hebben we dus vooral samen ja. dat uh, leuke onderzoek over gedaan. Je hebt hier onlangs in, in, in het mediaforum onthuld dat jij ooit begonnen bent bij de libellen, dus da, ja, daar, lag, daar lag wel een soort van herkenning ook. Nou ja, in zoverre dat, dat wat we ook gemeen hebben is dat er grote misverstanden bestaan over wat voor tijdschriften dat zijn, Libelle en Playboy. Net zoals wij altijd voor bloot blaadje worden versleten, wordt Libelle altijd voor huisvrouw blaadje versleten. Terwijl in werkelijkheid het natuurlijk veel rijkere en bredere titels zijn. Dus ook dat hebben we gemeen. Ja, uh, Maureen. Uh, recent zagen we in die documentaire dat het imago van Libelle zeer streng wordt bewaakt. Eigenlijk door jullie allemaal, maar met de hoofdredacteur voorop. Schaadt scha scha deze samenwerking het imago niet, denk je? Nou, anders hadden we dat natuurlijk niet gedaan. Nee, wij denken dat het ons imago heel goed doet. Maar ja, eigenlijk, we doen het niet speciaal voor ons imago. We doen het omdat we denken dat onze DSR het heel erg leuk vindt. En uh, ja, dat is eigenlijk het belangrijkste. En natuurlijk uh, uh, treden we vandaag wel in de publiciteit uh, met die bunnies... wat natuurlijk een beetje een, uh, ja, een ongewone combinatie is voor ons. Maar ik denk niet dat dat ons imago uh, kwaad zal doen. Nee, nee hoor. Jan, de samenwerking goed bevallen. Zit er meer in ja, het hoor. vat? Nee, dat denk ik niet. Dit is een leuke one-off. En het is heel gezellig om met de dames uh, samen te mogen werken... en brein te stormen. En, uh, ach, nou ja, dan de volgende keer verzinnen we wat nieuws. En wat ja. anders en wat leuks. Oké, okay. uh, het is vrijdag de 13e vandaag. En uh, bovendien dus kusje je mandag. Mannen, u weet, als u gekust wordt... al dan niet door een bunny waar dat dan mee te maken heeft. Uh, dank voor het aan de telefoon komen allebei. Marring, oh. Belderink en Sijs uh, van Libelle en Jan Heemskerk van de Playboy. En succes met je auto. Verkopers van straatkranten in Noord-Nederland... die zijn slachtoffer geworden van afpersingspraktijken. Volgens Dagblad Spits heeft de politie deze week twee Roemenen opgepakt... omdat die de afgelopen tijd straatkrantverkopers bedreigden. Die werden gedwongen een deel van hun inkomsten af te staan. De Opgepakte mannen worden ook verdacht van mensenhandel en moderne slavernij. En er werden ook nog drie personenauto's en geld in beslag genomen. De Amerikaanse soaps op de Nederlandse televisie zijn op hun retour, zo lijkt het. RTL 8 stopt na vanavond met The Young and Restless. Een soap die in de Verenigde Staten al sinds 1973 bestaat... maar in Nederland nooit echt populair was. Hooguit 100.000 mensen volgden de serie met enige regelmaat. Fans van As The World Turns moeten het al een tijdje stellen zonder nieuwe afleveringen. De Bolt The Beautiful trekt op SBS 6 ook geen enorme kijkcijfers meer. Er lijkt definitief een eind te zijn gekomen aan het tv-programma O.O. Gerso. De Haagse jongeren in de reality-serie van RTL 5 laten één voor één weten... dat ze niet meer beschikbaar zijn voor nieuwe afleveringen. Vincent van der Lans en Roos van Gelder, beter bekend als Sniper en Little Princess... zijn nu ook afgehaakt. Ze zijn alle roddels beu, zeggen ze. Eerder stopte ook al Samantha de Jong, beter bekend als de blonde Barbie. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar blokken. Het mediaarchief. De koningin die zich uitlaat over politiek gevoelige onderwerpen. Het gebeurt bij leden van het Koninklijk Huis wel vaker dat ze uitspraken in het openbaar doen. waar de regering dan vervolgens mee in de maag zit. In maart 2001 was prins Willem-Alexander in New York. Daar stond hij de pers te woord over zijn aanstaande schoonvader. Jorge Zorriguez. Was die nou op de hoogte van wandaden in Argentinië. in de tijd dat hij daar staatssecretaris was? Volgens de prins niet. En hij verwees naar een open bron. Ik heb de schrijvende pers net verwezen naar een ingezonden brief in een Argentijnse krant. Waar tegengesproken wordt dat er überhaupt uh, gesproken is waar in dat boek melding over gemaakt wordt waar nu een commotie over is. Dat is een open bron waar iedereen uh, naar kan teruggrijpen. En ik wil gewoon de Nederlandse schrijvende pers er even op wijzen dat die open bron aanwezig is. Door wie is die brief geschreven? Dat weet ik niet. Bent u blij dat die brief gepubliceerd is in de krant? Ik heb er verder helemaal niks mee te maken. Ik wijs gewoon op een open bron. En ik hoop dat daar gewoon een gebruik van gemaakt wordt. Omdat er gewoon zoveel mogelijk bronnen geraadpleegd moeten worden... om een zojuist mogelijk beeld te geven van iets. Ja, wat de prins op dat moment niet wist... is dat die brief was geschreven door de voormalige dictator van Argentinië... Jorge Videla. En daar was toenmalig premier Wim Kok dan weer niet blij mee. En Maxima, nou, die noemde de opmerkingen van haar prins enige tijd later... een beetje dom. Lunch met Jurgen van der Berg. Lijn 32 is een nieuwe dramaserie van NCV en KRO... die morgenavond voor het eerst te zien is. Het begint met een bus die verongelukt. En in de afleveringen daarna komen we steeds meer te weten... over de passagiers die met die bus reizen. Marnie Blok is de scenario-schrijver. Goedemiddag. Goedemiddag. Als je dit hoort, uh, en ik heb ook de eerste twee afleveringen mogen bekijken alvast... lijkt het wel een beetje op de Amerikaanse serie Los. Daar is ook een groep mensen tot elkaar veroordeeld. Na een vliegtuigongeluk. Ja. En langzaam maar zeker wordt duidelijk dat uh, niemand is wie je denkt dat hij is. Ja, maar het grote verschil met los is dat je uh, bij ons ga je nadat je die bus hebt zien ontploffen, wordt het zwart en dan ga je zes weken terug in de tijd en dan volg je in de afleveringen die komen, uh, heel chronologisch. En leer je alle mensen kennen en uh, die in die bus zaten, en nog een aantal extra. En dan langzamerhand kom je erachter wie wie is, wat, uh, wie wat gedaan heeft. En je volgt het tot die fatale ochtend in de bus. Ja. En bij Lost grijp je steeds in afleveringen terug af en toe naar het verleden om ja. iets van iemand duidelijk te maken. Ja. Eén, een van de hoofdpersonages is een, uh, nou, laten we zeggen, een rechtse politicus die ook uh, bewaakt wordt. Uh, die is uh, te gast ook in een talkshow. Uh, maar even een klein stukje luisteren. Nou, mijn ja. voorstel is heel simpel. Iedere nieuwe Nederlander draagt iets bij aan dit land. Bejaardenzorg, dijkenverzwaring. Oh, vroeger mochten ze onze vloeren dweilen en nu mogen ze onze dijken verzwaren. Nou, wat is daar mis mee? We hebben het hier niet over een logeerpartijtje. Dit gaat over afgedwongen nationalisme. Als een nieuwkomer niet laat zien dat hij van dit land houdt, dan, dan, dan vliegt hij eruit. Door de eeuwen heen hebben wij geen enkele scrupules gehad om buitenlanders onze troep te laten opruimen. Maar nu willen we ons schuldgevoel afkopen en daarom mag iedere allochtoon hier opeens zonder een centje pijn integreren. Ja, uh, lijkt verdacht veel op Geert Wilders dit, hè? Ja, dat ligt voor de hand, ja. Ja, is, uh, is zo, ja, lijkt op Geert Wilders. Het is een rechte politicus, populistische politicus in onze serie. Ja. Ja, uh, en, en, en sowieso lijkt... Like, like, ja, het, is, het is gewoon eigenlijk als het leven zelf, zou je kunnen zeggen. De individualisering van de maatschappij is een thema. Uh, mm -hmm. is, is het een politiek geladen serie? Nou, je laat nu net een fragmentje horen inderdaad van een politicus. Maar de serie gaat eigenlijk over... Uh, wij willen een serie maken die inging tegen de angstcultuur in wij leven. En, en wat dat met mensen doet. En uh, je volgt zeven verschillende lijnen waarin allemaal verschillende mensen uh, een rol spelen. En dat gaat door, dwars door de bevolking heen. Dus er zit een politieke lading in, maar het is ook gewoon een rete spannende en emotionele serie. Ja. En, en zeer realistisch, want nogmaals, de figuur uh, Wilders wordt dan... Uh, het is niet Wilders natuurlijk die we zien, maar het is een soortgelijk uh, geval. Uh, mm -hmm. We zien ook, ook journaalbeelden, want er is op een gegeven moment is er een, is een, een bomdreiging. Uh, daarin is een echte nieuwslezer te zien, Jeroen Overbeek. Hoe hebben jullie ja. dat geregeld? Nou, die hebben we gevraagd en die vond de serie een mooi idee en die zei ik doe mee, is goed. En dat is natuurlijk wel te gek, want daardoor is het realistische gehalte vrij hoog, ja. Ja. Uh, spelen allerlei bekende acteurs ook weer in mee. Waldemar Matoors heeft een hoofdrol Peter Blok. Um, die, die zien we, die zijn, dat zijn perfecte acteurs, dus ik snap ook dat je daarvoor kiest. Alleen die zien we wel heel vaak de laatste tijd. Ja, ben ik helemaal met je eens. Maar dat komt toch omdat je... Wij, wij, wij wilden aanvankelijk de serie helemaal laten spelen door mensen die je bijna niet kent. Want dat leek ons helemaal te gek. Um, en maar dan ga je kasten en dan kom je toch uit. Je wilt toch mensen die gewoon echt goed kunnen spelen. En ja, dan kom je toch op, uh, op dit soort mensen uit. Terwijl we echt een poging hebben gedaan om, om naar onbekende acteurs te zoeken. Ja. Is het ook zoiets dat, dat er vanuit die omroepen nog komt? Van uh, stoppen toch ook een paar bekende namen in? Dat is beter voor de kijkcijfers. Nee, we hebben daar helemaal geen dwang in gehad. Totaal niet. Nee. Dat was heerlijk. Dat was nee. heel fijn. Nee. Um, ja, goed. Um, als gezegd, het begint dus met een, uh, een verongelukte bus. Nou, ja. dan gaan we terug in de tijd, heb je net uitgelegd. En dan zien ja. we al die mensen. Uh, zit er eigenlijk een vervolg in als dit een succes wordt? Een tweede lijn 32. Uh, nee, dat denk ik niet. Uh, ja, je, ik zeg nooit, nooit, nee. maar wij willen wel door met de team van lijn 32, want de, de samenwerking is zeer goed bevallen. Maar uh, ik denk dat we dan aan iets nieuws beginnen. Ja, gewoon een, een heel ander verhaal, een andere setting enzovoort. Ja. Oké, okay, nou leuk. Uh, eerst maar eens kijken naar deze serie dus, lijn 32. Uh, acht afleveringen zijn het, geloof ik. Ja, acht leven. Ja. ja, vanaf morgenavond uh, te zien. Dus lijn 32, kwart over acht is het op Nederland 2. Marnie Blok, dankjewel. Heel graag gedaan. Dag, en het uh, ja, is ook een van de eerste echte samenwerkingen. Natuurlijk, behalve dat debat op twee uh, tussen NCV en KRO. Dat zijn toch twee omroepen die uiteindelijk straks uh, samen moeten. Dus uh, nou, dat is ook een mooi gegeven, natuurlijk. Zometeen, het mediaforum. Dat doen we vandaag met uh, Jan Tromp, uh, journalist bij de Volkskrant. En de hoofdredacteur van NRC Handelsblad, Peter van der Meers. Nu eerst Jan van der Put. Radio 1. NOS -journaal. Het Limburgse PVV-statenlid Bosman is uit de fractie gezet. Aanleiding is een uitgelekte e-mail waarin Bosman een statenlid, Turk van de PvdA, een Turks varken noemt. Die mail was vorig jaar zomer gestuurd en kwam nu naar buiten. In de Thaise hoofdstad Bangkok is een Libanees opgepakt... voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. Hij zou lid zijn van Hezbollah, een radicale moslimgroep in Libanon. De Thaise autoriteiten waren op zijn spoor gezet... door de Israëlische ambassade. De export van de 17 landen met de euro zit in de lift. In november was het handelsoverschot... verschil tussen import en export 6,9 miljard euro. Dat is veel meer dan waar economen op hadden gerekend... en ook veel meer dan een maand eerder. En het inwonertal van Duitsland is voor het eerst in acht jaar gestegen. Vorig jaar wonen er bijna 82 miljoen mensen. 50.000 meer dan het jaar ervoor. De belangrijkste oorzaak van die groei in Duitsland... is de komst van immigranten, vooral uit Polen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. De maximumtemperatuur ligt tussen de 6 graden in het oosten en 8 in het westen. Daarbij staat een matige in de noordelijke kustgebieden... soms krachtige noordwestenwind... Vanavond zijn er eerst flinke opklaringen... maar in de loop van de nacht neemt het aan de lage bewolking toe. Langs de kust liggen de minima rond een graad of 4. Landinwaarts kan het afkoelen tot rond of net boven 0. Morgen belooft een rustige en droge dag te worden... met af en toe ruimte voor de zon. Er staat vrij weinig wind en de middagtemperatuur... komt een fractie lager uit dan vandaag. In de nacht naar zondag gaat het in een groot deel van het land vriezen... en zondag overdag wordt het niet warmer dan een graad of 4. Na het weekend is het eerst nog even rustig en koud... Maar halverwege volgende week wordt het opnieuw zacht en wisselvallig. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met volkslandjournalist Jan Tromp... en de hoofdredacteur van NSC Handelsblad, Peter van der Meers. Welkom allebei. Um, laten we het eerst even hebben over Henk Bleker. En dan kijk ik met name naar Peter van der Meers... want die is hoofdredacteur van de krant waar zijn uh, vriendin werkt... Uh, ruim 30 jaar jongen. Mooie foto's op de voorpagina van de Telegraaf. Ja, ik heb ze gezien. Ja. Ze waren op vakantie in Israël kennelijk. En in uh, nou, zwembroek en bikini. Um... Zij zat voorheen op de politieke redactie bij NRC ja. Handelsblad. Nu niet meer. Nee, nu niet meer. Uh, Barbara is uh, komen zeggen een aantal maanden geleden... Uh, uh, in het prille begin zeg maar, van die relatie... dat uh, ze gevoelens had voor uh, Henk Bleker. En uh, toen hebben we meteen in dat gesprek uh, besloten... om haar weg te halen van de politieke redactie... waar ze drie jaar gewerkt had. En uh, ze is eerst en, uh, even op vakantie geweest... is. toen een paar maanden op uh, NRC Next gaan werken. En ze werkt nu op... Uh, de economieredactie van NRC... tot uh, ieders uh, grote tevredenheid ja. trouwens. Was het gelijk een uitgemaakte zaak? Was zij het daar ook mee eens met die beslissing? Well, ze vond dat een moeilijke beslissing, maar ze begreep het wel. Het was gelijk een uitgemaakte zaak voor de hoofdredactie. Dat we gezegd hebben van... Uh, verliefd worden uh, is een mensenrecht. En, uh, en uh, dat betekent ook niet dat je daarmee je baan moet uh, verliezen. Maar je moet wel begrijpen uh, dat dit betekent... dat je meteen, en letterlijk is na dit gesprek... niet meer naar de Haag uh, uh, geweest... Uh, dat je meteen weggaat van de Haagse redactie. En dat we jou op een een plek zitten waar je niet, uh, waar die, die relatie met de staatssecretaris... niet kan interfereren met jouw job uh, op, op NRC. Terechte beslissing, Jan? Onvermijdelijke beslissing. Ik bedoel, ik ben het uh, van harte eens met die uh, overwegingen uh, van uh, Peter veronderstel dat ze uh, gezegd hadden als smoesenderwijs met z'n tweeën... nou, weet je wat, houd een beetje rustig, houd een beetje stil... en je blijft daar zitten. Het was uitgekomen... Nou, dan had je al die mediajournalisten moeten zien... die die verhalen van Barbara waren gaan napluizen op. Ja. En belangrijk is voor mij, belangrijk is die beslissing die wij genomen hebben... maar minstens even belangrijk is dat Barbara heel in het begin van die relatie... toen ook. Ja, hoe gaat dat met een relatie, nog lang niet duidelijk was. Mm -hmm. uh, ook haar twijfels waren duidelijk in dat gesprek, die zei van jullie moeten dat wel weten. En dus ben ik heel blij mm -hmm. dat er niet eerst twee, drie, vier maanden ja, een soort uh, smoezelige relatie zou geweest wow. zijn. En dat ze de, dus in die zin vind ik, vind ik niet ja. alleen wat, wat wij als hoofdredactie gedaan hebben, en denk ik hebben we correct gedaan, maar ook, en, en dat wil ik ook wel benadrukken, wat zij als uh, toch 26-jarig meisje, uh, wat, wat uh, die overweging genomen heeft om rap naar de hoofdredactie wow. te stappen en dat te zeggen. Daarover gesproken, van de week zat Joost Niemuller hier en uh, die zei van... Huh? Uh... Uh, misschien is het naïef dat ik dat zeg, of de, denk... maar waarom is het eigenlijk altijd dat meisje... wat dan uh, in dit geval uh, plaats moet maken of moet veranderen? Ik bedoel, die staatssecretaris had als hij uh, dit de liefde ja. van zijn leven... Vindt, ook een stap terug kunnen zetten. Ja, maar hey, nog is het, uh, we zeggen niet aan Barbara... dat ze geen uh, journaliste meer mag zijn. We hebben gezegd aan Barbara, die drie jaar... Uh, we hebben een, pol een, een, een politiek, een interne politiek op de redactie... dat mensen vier, vijf, zes jaar uh, op hun portefeuille blijven. Barbara had het nu drie jaar gedaan. Uh, we hebben gezegd aan Barbara, kijk, uh, het spreekt voor zich... dat je op de krant blijft we gaan een andere portefeuille zoeken. Ze, gaat, ze doet nu die portefeuille retail, en nog eens, ze doet dat goed. En in mijn ogen zal ze dat ook wel uh, blijven doen. Uh, uh, en dus in die zin vind ik het niet dat het meisje heeft plaatsgemaakt. We hebben alleen heel duidelijk een, uh, een uh, muur gezet... Tussen, tussen haar en de politieke redactie. Ja, ja mag ik iets zeggen over die uh, staatssecretaris? Die maakt zich namelijk wel buitengewoon uh, kwetsbaar. En uh, met name binnen het CDA. Ik bedoel, het is een man met... Uh, veel bravoer. Hij, hij was al niet onomstreden. Omdat hij, dat briefje. En, ja, maar hij heeft, uh, ja, dat briefje. Zijn beleid uh, sowieso is veel kritiek Zijn beleid op. sowieso. En hij heeft een dwingende hand gehad... in de totstandkoming van de samenwerking met uh, de PVV. En nu gaat hij met een jong ding ervandoor. 32 jaar jonger dan hij. Je moet je proberen voor te stellen hoe dat... Bij CDA's in de provincie. Maar valt. Peter zegt terecht: verliefd zijn is een mensenrecht. Dat overkomt je, dat heb je vaak niet helemaal gedaan. Nee, ja, maar die partij rekent hem erop af. En vanochtend al had de Telegraaf, naast die prachtfoto's op de voorpagina. een, een venijnig bericht. Een pootje waarin mm. met zoveel woorden stond. dat het CDA begint te morren. Ja. Ja, Dat maar ik ben ook wel een beetje bang van... ik, ik voel me nu niet echt geroepen om die relatie te gaan verdedigen. Aan de andere kant, hij gaat er vandoor met... Henk Bleker was een uh, vrij man, was een uh, single. Jawel, Barbara nee, maar... is een single. Dus het, het, zijn, ook, het zijn twee volwassen mensen... Het gaat weliswaar de interpretatie... met een groot leeftijdsverschil. En het klopt, de interpretatie in de... in de buik van de partij zou voilà. kunnen een En hij zijn. is niet de eerste. Ja. Hè? Ja. We we hebben... Nee, ja. precies. Je bedoelt op Jack de Vries bijvoorbeeld. Ja, ik bedoel met name om Gerrit, uh, op Gerrit Broks. Gerrit Broks. Uh, uh, met... Uiteindelijk, uh, hij is overleden, uiteindelijk... Uh, uh, burgemeester geworden van uh, Tilburg. Maar daarvoor een belangrijk uh, CDA-politicus, KVP-politicus uh, in Den Haag. Ook staatssecretaris mm. uh, geweest. En die is uiteindelijk afgerekend door, uh, door zijn uh, partij, door zijn fractiegenoten ook, op het feit dat hij een relatie had met een journalist. Ja. Kortom, begint daar niet nee. aan... als je het gebeurt in alle partijen, de... Jan, want ik lees in jouw eigen krant vandaag... een verhaal van Lidie Nicolaas. Ja. die uh, blijkbaar dit ook aan de hand heeft gehad. Met ja. een PvdA-politicus. Ja, nee, het gebeurt in uh, alle partijen en overigens niet alleen in Den Haag. Ik bedoel, waar denk je... Jurg, dat de doktersroman vandaan komt. Nou ja, uh, hallo, de, de Hilversumse Gooise Matras is toch ook heel bekend. Ja, voilà. Daar weten we ook alles van. Uh, dus we even... overal, dat wou ik zeggen, overal waar mensen op uh, onregelmatige uren hmm. bij elkaar zijn. en overal waar mensen in hun vak een passie delen. En dat geldt voor Den Haag. Politici en journalisten zitten op een. Zakdoek. Ja, en op een, ja, precies. Ik ja, dus wil even terug naar Bleken nog even, want die heeft zelf gereageerd bij Een Vandaag. Laten we even een heel klein stukje uh, luisteren. Mijn werk houdt in dat ik in het openbaar optreed. Maar mijn familie, en die moeten daar zo weinig mogelijk mee van doen hebben, vind ik zelf. Ik kan er misschien nog wel om lachen soms, maar ik kan er niet om lachen als uh, mijn familie of vrienden of vriendinnen uh, en kennissen dat vervelend vinden. Ja, hij, hij doelt ook met name op de teksten die er dan bij zijn, groenbladje. blaadje, nou ja, op Twitter ging het helemaal los natuurlijk hierover. Ja. Um, dit was natuurlijk al, al veel langer in Den Haag bekend. Want de story heeft het nu naar buiten gebracht. Dat is ook hun taart misschien wel, uh, daar zijn ze voor, een roddelblad. Maar ik denk dat in de Haagse journalistiek, Jan, uh, dit al veel langer bekend was. Die hebben daar niks mee gedaan. Ja, wij hadden. ik, ik heb 16, 17 jaar lang uh, in de Haagse journalistiek uh, gezeten. Lang genoeg om tal van verhoudingen te zien opbloeien en weer te zien uh, verdorren. En we hadden een soort uh, onuitgesproken uh, stelregel. Zolang het niet politiek werd, moest je het eerbiedigen. Want, Peter, iedereen heeft recht op liefde. Wel natuurlijk, en dus, dus in die zin, waarom zouden we het moeten uitbrengen? Het is een relatie tussen twee volwassen mensen die, die ja. single zijn. De zaak, je noemde het dat juist even, Jack de Vries was een andere zaak, was ja. met een ondergeschikte. Um, on, bij ons is het niet alleen een niet uitgesproken, maar een uitgesproken stelregel. Zolang dat dat privéleven geen weerslag heeft op het functioneren van de politicus of van de bedrijfsleider, of noem maar op, dan moeten we niet over het privéleven schrijven. In deze zijn we ook een liberale krant. Zeggen van, ja, maar iedereen doet thuis wat die, wat die die wil, zolang het niet een weerslag heeft op het functioneren, in dit geval van de politicus, ja. dus, non, tot nu ja. toe van, ja. van Beker. Dus we, zwegen. we zwegen ja. En dus daarom vind ik ook, vind ik ook jammer, enfin, jammer, de, de, elk, elk zijn uh, beleid, maar wat de Telegraaf vandaag uh, doet, moet vooral de Telegraaf doen. Maar dit zou onaanvaardbaar uh, zijn. En een krant als de onze. Er, nog eens, Privéfoto's dus er, plaatsen van een privévakantie. Van een privévakantie. Is een vorm van voyeurisme Waar ik vooral niet mee, uh, aan mee wil doen. En waarvan ik het gewoon jammer vind. Dat, dat ja. ook in Nederland de pers dit doet. Ja, nog, nog even naar uh, dat stuk vandaag bij jullie in de krant. In de Volkshand van ja. Lidie Nicolaassen. Die ja. dus uh, zelf iets aan de hand heeft gehad. He? Die ja. had iets met, een, met een, uh, iemand die zelfs minister is geweest. Ja. Uh, mag jij zeggen wie dat is trouwens? Ik niet? heb uh, Lidie gesproken. En om goede redenen. Uh, wil ze dat nee. niet uh, in de, in de krant Ze heeft uh, die naam ook niet, Precies, staat niet in de krant genoemd. Nee. Wel dat het, uh, dat het in ieder geval nu niet, niet iets meer is. Maar zij vertelde ook bijvoorbeeld hoe daar op de redactie op gereageerd werd. Dat, dat mensen soms echt uit het raam hingen als zij werd opgehaald met de dienstauto. Oh, dat maar was dat het ook stilviel als, als zij op de redactie kwam. Nou ja, het werd hinderlijk. Of het was... Uh, hinderlijk. Het is ook geen, uh, geen uh, goede combinatie om als politiek journalist een verhouding te hebben met een uh, politicus. Dat, uh, dat scheurt. Je bent, je bent uh, twee dingen uh, van elkaar. Je bent elkaars, elkaars opponent in menig opzicht en je deelt het kussen met elkaar. Dat kan gewoon niet. Dat kan gewoon niet. Dat kan gewoon ja? niet. Voilà. Ja. Dus ook Lidie heeft daaruit een consequentie getrokken... en mm. is naar de buitenlandredactie ja. vertrokken. Ja. Goed, um, laten die kwestie bleek er even voor wat het is. Uh, want die foto's van hem staan inderdaad op het telegraaf. Maar we wilden het eigenlijk nog wat meer hebben over foto's. De opening van de Volkskrant vandaag, een hele bijzondere foto. Um, ja, een foto te zien van de presidenten van Brazilië. Die wordt ogenschijnlijk doorboord met een zwaard... Maar het is eigenlijk gewoon optisch bedrog. Het zwaard gaat namelijk net achter haar langs. We kennen allemaal wel uh, dat we bij de Toren van Pisa hebben gestaan... en net doen over die toren tegenhouden. Nou, Zo'n soort foto is het. Uh, deze foto heeft een prijs gewonnen in uh, de categorie uh, nieuws. Uh, journalistenprijs Rai de España. Nou, toch een beetje een wonderlijke keus, Jan Tromp. <laughs> waarom waarom vraag Ja, ik vind het een wonderlijke keuze. Maar ook om me voorop te zetten? Ja, nee, ik vind het in alle opzichten een wonderlijke keus. Ik vind het een wonderlijke keuze als prijswinnende nieuwsfoto. En ik vind het een wonderlijke keus van de avondredactie... om, uh, om die op de voorpagina te, uh, te zetten. Er is waarachtig wel meer en, en, en waarachtiger nieuws. Peter? Ja, ik kijk er ook met uh, verwondering naar uh, vanochtend. Uh, en vooral uh, uh, net om wat je zegt. Het is uh, wat we met z'n allen uh, uh, leuk vonden toen we 16 waren. Uh, ja. En, en, en het gra de <laughs> grappige foto. Uh, en dat hij die, die prijs gewonnen heeft, uh, vond ik heel uh, erg uh, verwonderlijk. Nou ja. uh, dus uh, e eigenaardig van die uh, Spaanse fotojury. Dan de foto's die uh, jullie gisteravond in NRC Handelsblad hadden en vanochtend in NRC Next. Dat is ja. toch wel even andere koek. Het gaat over de. Uh, de drugsgerelateerde moorden in uh, Mexico. Ja. Nou, dat zijn wel een partij. Heeft er foto's? Als je ja, die daar hebben we lang over, uh, over gepraat gisteren. gisteren even, even beschrijven gisteren. misschien. Uh, ja. ja, Jan, misschien moet jij dat doen. Uh, we zien ja. mensen hangen aan, aan bruggen. Ja, uh, we zien uh, uh, lijken, bungelen aan, uh, aan een brug. We zien uh, mensen in een begin van staat van ontbinding... Ja. op straat en in greppels uh, liggen. Wat we zien ja. is de... de, de uh, de visuele weergave van een buitengewoon smerige oorlog. die dat land teistert. Ja, ja. En uh, als ik dan in één zin mag zeggen. Ik vond het een indrukwekkende uh, fotoreportage. en een heel terechte keus. Mm. Ik begrijp dat je zelf geselecteerd hebt, Peter. Wel zelf geselecteerd. We hebben ochtend, toen we de, de middagkrant de NRC Hansblad aan het maken. waren, hebben we een lang gesprek over gehad met de fotoredactie. Ik um, uh, kan twee dingen doen. Uh, Mexico is daar nu al vijf jaar is die drugsoorlog bezig. Daar zijn bijna 50.000 doden gevallen. Daar vallen tussen de, 40 en de, tussen de 40 en 50 moorden per dag in dat land. En dan kan je er nog eens een stuk over schrijven. Um, maar dan is het gevaar dat je er echt over leest. Uh, um, en de fotoredactie zei er zijn weer weer heel indrukwekkende foto's binnengekomen. En toen zeiden we, laten we het eens anders doen. Laten we eens heel confronterend um, een selectie van die foto's maken met een, een stukje erbij. Dus beelden zeggen meer dan woorden in een aantal gevallen. Ik heb er op mijn blog een, een soort verantwoording voor uh, geschreven. En het feit dat ik vond dat het nodig was zegt ook wel dat we niet helemaal zeker zijn of dit nu, nu de juiste journalistieke aanpak is. Alleen vonden we... Um, uh, ik zal het anders zeggen. Ik heb, ik heb ooit op een krant gewerkt waarvan de hoofdredacteur vond uh, lijken zet je niet in de krant. Dit hoort ja. niet in een kwaliteitskrant. En dat is een nobel streven. Alleen dreig je dan geweld, oorlog, bomaanslagen te esthetiseren. Mm -hmm. En een, een moorden in Mexico, of de toestand in Mexico is, wat Jan hier nu juist beschreef, zijn lijken aan bruggen, zijn uh, moeders die op hun kinderen liggen en die allebei zijn doodgeschoten, zijn Vreselijke dingen. Laat ons dat ook eens, hoe confronterend ook, laat ons dat eens tonen. Maar de vraag is dan ook natuurlijk: wat is de grens? Want er waren nog foto's die veel vreselijker en ja. erger waren dan wat we nu tonen. Ja. En, en journalistiek is, is altijd zoeken en niet goed weten of het juist is. Wel, het, het was gisteren weer een zoektocht van hoe ver moeten we gaan kunnen. Het is er gaan? veel op gereageerd eigenlijk. Zijn ja. mensen dan nou echt op de krant? Ik heb, op ik heb er toen ook een tweet over gezonden en uh, er zijn natuurlijk reacties op dat blog gekomen. En het, uh, het uh, mooie is, ik, ik ben bijna zeg het prettige, maar dat is niet het is dat heel veel mensen de redenering wel volgen... en zeggen van, ja, we zijn het ermee eens. Maar er zijn natuurlijk ook wel mails gekomen van mensen die zeggen... kijk, eh, ik wil dit uh, gisteravond uh, bij mijn, uh, bij mijn uh, boterham... Uh, naast nee. mijn boterham wil ik dit niet hebben. Uh, en het is een schande dat jullie dat doen. Mm -hmm. uh, dus het is altijd een heel grote twijfel in, in zo'n geval. Doe je dat, doe je dat niet? En ik vind nu dat we aan de goede kant van de grens gebleven zijn... maar het is een, ja. het is een moeilijk geval. Jan, nog één laatste dingetje voor jou dan. Uh, want uh -huh. we, we blijven een beetje over die foto's. Er is iemand van het COC, Dennis kan, die die zich in een opiniestuk op Villa media over de keuzes die worden gemaakt als het gaat om beelden bij verhalen over homo's. Hij noemt een voorbeeld uit jullie eigen krant, Volkskrant... Ja. Uh, feestende homo's geplaatst bij een artikel over discriminatie. Ja. Zijn beeldredacteuren een beetje lui af en toe? Uh, nee, dat geloof ik niet. Uh, nee, in tegendeel. Beeldredacteuren zoeken altijd naar... Uh, die zijn echt nieuwsgierig. Misschien wel nieuwsgieriger dan schrijvende journalisten... Uh, ja, um, ik vind eerlijk gezegd dat de homobeweging uh, zelf een beetje vraagt... om wat men dan kennelijk beschouwt als uh, clichébeeld. Van die gay pride, uh, bijvoorbeeld. Dat is een, maar er zijn toch een, ook een, homo's die dat ook onschuwelijk vinden... die daar helemaal niet heen gaan? Dan die moeten ze dat zeggen. Maar dat, doe, dat dan doen dan ze heel vaak. Nou, dat kom ik heel weinig tegen. Ik uh, ken veel homo's die, die, die daar helemaal niks mee hebben, maar die worden wel gediscrimineerd. Er wordt op een geëxalteerde manier, elk jaar opnieuw, wordt er op die bootjes in roze, paars, violet... en welke kleurschakeringen je ook uh, bedenkt, wordt ons homo zijn uh, gevierd. Ja. ja, als je dat zelf tot embleem maakt van de beweging, moet je niet piepen. Peter van der Meer, laatste ja, woord. Ik, ik, aan de andere kant, ik was het voor een stuk ermee mee eens... omdat ik ook mij soms erger... Uh, en dat niet alleen uh, over, over homo's gaat dan... maar uh, we neigen er al eens naar in de krant... als we een stuk schrijven over senioren, uh, over 65-plussers... om er foto's ja. bij te zetten van... van oude oh, mensen die een kopje thee zitten ja. en ja. Nou, okay. 65-plussers doen net wat meer dan uh, kopjes thee ja. drinken. En dus, ja. dus we moeten er inderdaad wat over waken... dat we met die beelden niet, niet clichés bevestigen of creëren... die er, die er eigenlijk men, helemaal niet horen te zijn. Het de de homobeweging is mijn ja, stelling. Dat. Ja, dat. Ja, creëert juist, klopt, het, ja. het cliché zelf. Ja, ja, daar heb je gelijk. Oké, okay, hartelijk dank voor jullie bijdrage ja. aan, graag aan graag dit gedaan. medievorm. Peter van der Meers en Jan Tromp waren... Lunch met Jurgen van der Berg. Ik geef ze nog even een hand zo, en dan gaan we snel naar de andere kant van de tafel... want het is vrijdag en dan kan het soms spannend worden... Uh, in de nationale nieuwsquiz. Erik Jan Hooman is hier. 22 jaar, uh, doet een studie journalistiek. Komt uit Houten. Ja, ik woon in Houten. Woon in Houten. En waar doe je het? In Utrecht? Of? Ja, in Utrecht. Lekker in de buurt. Um, je hebt in 2009 ook al een keer meegedaan. Dus ook een soort van op jezelf. Want hoeveel punten had je toen? Um, in de tachtig. In de tachtig. Nou, dat zou in ieder geval genoeg zijn voor de... Ja, de week Deze week wel, maar toen uh, zat er een topscore in die week van over de 140. Dus. Ah, kijk aan, dat was een hele goeie. Nee, de hoogste score nu is 66, dus als je nu weer 80 zou halen, dan uh, ben je gewoon de winnaar. En dan is het altijd leuk om 300 euro uit te keren aan een student. Eerst maar eens de nieuwsfactor bepalen, komt-ie. een doffe knal wordt je inter Interland-carrière beëindigd. De Nationale Nieuwsquiz. Het is een gedenkwaardige dag, het einde van de Interland-carrière van Take Takema. Ontzettend uh, zuur voor de jongens. Chef de mission Maurits Hendricks laat de volgende reactie optekenen. Ik sta er heel dubbel in. Ik begrijp dat een coach beslissingen moet nemen. Ja, het is toch wel een beetje curieus. Ja, een beetje curieus, dat was het zeker. Twee grote hockey-iconen die worden gepasseerd voor Oranje. Met naar eigen zeggen een doffe knal... zijn de interlandcarrières van Take Takema... en welke andere speler beëindigd? Teun de Nooier. Dat is goed, werd drie keer uitgeroepen tot beste speler van de wereld en speelde de meeste in interlands. Vraag 2. De bondscoach verdedigt zijn keuze door te stellen dat hij kiest voor het team en niet voor het individu. Hoe heet deze hockeybondscoach? Paul van As. Dat is goed, hij hield de deur nog wel een beetje op een kiertje voor de duo. Als blijkt dat deze keuze verkeerd uitpakt, dan kan ik ze alsnog uitnodigen, zei hij. Vraag 3. In 1996 speelde de Nooier voor het eerst met Oranje op de Olympische Spelen. Dat was ook de eerste keer in de hockeygeschiedenis dat Oranje de Gouden Plak won. In welke Amerikaanse staat was dat? Uh, uh, staat of staat? Stad, neem je niet kwalijk. Zei Atlanta. Atlanta, he, zei hij. Ja, dat is goed. Uh, Oranje won toen in de finale met 3-1 van Spanje en pakte het goud dus. L de volgende vraag is de vraag met een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Nou, daar hebben we natuurlijk ook in Koendus naar gevraagd. Hè? Hoe uh, onze mannen en vrouwen dat daar zelf ervaren. Hoe uh, de Afghanen dat ervaren. En die kritiek die wordt niet gedeeld. En dat is natuurlijk wel goed om te merken. Fractievoorzitter Jolande Sap van GroenLinks. Dat is goed, zij was met de andere fractievoorzitters op uh, bezoek bij de politietrainingsmissie in Afghanistan. De kritiek dat GroenLinks onmogelijk eisen stelt aan de missie heeft Stap daar niet gehoord, zei ze. Vraag 5. Wie ging de fractievoorzitters vorige maand al voor en herhaalde toen zijn wens om de missie uit te breiden? Um, premier Rutte? Ja, heel goed. Die was daar vorige maand al uh, inderdaad even op bezoek. Nou, het gaat heel lekker tot nu toe. De laatste vraag: nu maximaal vier punten te verdienen. Je krijgt aanwijzing over een persoon uit het nieuws. En we willen graag weten wie natuurlijk als je het weet onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. In Katzenelnbogen, Vianden, Diets, Spiegelberg, Buren, Leerdam en Culemborg zijn wij ook de baas. 3. Ik pakte al 50 keer officieel de koffers. 2. Voor mij is het niks bijzonders om mijn hoofd te bedekken. 1. Ik vind de opmerkingen van de PVV echt onzin. Ja, de koningin Beatrix. Ja, je voelde hem niet eerder aankomen, hè? Nee, ik werd afgeleid door die eerste hint. Ja, dat was ook een ingewikkelde Katzenel, Borgen, Vjanden, Diet, Spiegelberg, Buren. Uh, het zijn allemaal uh, plaatsen waar de koningin ook een bepaalde uh, positie heeft. Uh, dat is bijvoorbeeld grafin van al die genoemde plaatsen. Dus dat was de overeenkomst. Bezoek aan het Midden-Oosten was het vijftigste in 31 jaar tijd dat ze koningin is. En daar had ik het moeten weten. Ja, en die hoede natuurlijk, ze dachten natuurlijk ook altijd al een hoeden. Toen dacht ik al dat het Beatrix was, maar toen was ze vierde hint ondertussen al... Het is inderdaad Beatrix. Je komt daarmee op zes. Dat betekent dat er elf vragen goed moeten zijn voor een gelijke stand. Dus er kan een beslissingsronde vallen... En uh, dat betekent ook dat we uh, zometeen uh, gelijk doorgaan. Dus uh, je kan even een slokje water drinken. Ga ik vertellen wat wij verder nog gaan doen. Ik ben het er helemaal mee eens. Het heeft geen enkele zin, het is veel te laat. Ik ben het uh, volstrekt oneens. Het is een oud spreekwoord, de dromen doe je s'nachts. Ik kan hier met mijn pet niet bij. In stand.nl straks om half twee... krijgt u de kans om mee te praten over het nieuws van de dag. Vandaag luidt de stelling... Die stelling luidt, Nederland moet meer agenten opleiden in Kunduz. De fractievoorzitters van de Tweede Kamer hebben dus met eigen ogen gezien... hoe het staat met die politietrainingsmissie daar in Afghanistan. Vannacht kwamen ze terug van een vierdaags bezoek. En de vraag is nu of de missie moet worden uitgebreid. Een wens van onder meer de NAVO. Maar er zijn ook twijfels. Zo is de grenspolitie in het noorden van Afghanistan militair georganiseerd. En de missie moet civiel blijven. Of heeft de training überhaupt geen zin? We zijn benieuwd wat u vindt van deze stelling. Nederland moet meer agenten opleiden in Kunduz. Als u het daarmee eens bent of mee oneens sms staat naar 7070, 70, dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen, nummer 0800-1101. U mag stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. We zijn terug bij Erik-Jan Homan, 22 jaar uit Houten, student journalistiek. Ja, het kan spannend worden, want het, het kan een gelijke stand worden. We hebben namelijk factor 6, de hoogste score is 66, nou ja, bij 11 vragen goed... Ben je precies gelijk, en dan moeten we dus een beslissingsronde spelen. Heb je er meer dan 11 goed, zometeen, dan uh, ben je gewoon keihard de winnaar. Ja. Dus het wordt, uh, het wordt of jij, Erik Jan Homan, of het wordt toch Henk Janssen... die hier gisteren was uit Enschede, ja. uh, met zijn 66 punten. Het wordt heel spannend, we gaan het gewoon doen. 90 seconden de tijd, laat de vraag gewoon uitstellen. Geef dan het antwoord, of zeg pas als je het niet weet... dan gaan we door naar de volgende vraag. Hier komen ze. De Nationale Nieuwsquiz... Welk geschenk komt dit jaar voor het eerst ook in België uit? Het Boekenweeggeschenk. Dat is goed. De Thaise Marine heeft honderden wat gered. Pas. Honden. Welk concern stopt met gratis spaarzegels? Shell. Is goed. De extra kaartjes die Ajax had vrijgegeven voor de bekerwedstrijd... tegen welke club waren al na 20 minuten op? Asset. Is goed. Welk boek is in Nederland het best verkochte boek van 2011? Uh, familie Geheim. Dat is fout, het familieportret. Ja. Welke taal wordt volgens het Goethe-instituut steeds populairder? Duits. Dat is goed. Ziggo gaat met welke andere internetprovider in hoge beroep... tegen de uitspraak van de rechter over het blokkeren van de Pirate Bay? Um, UPC. Access for All was het. Welke luchtvaartmaatschappij gaat reorganiseren vanwege het lijden van verlies? Air France, KLM. Dat is goed. Een rechter in de VS heeft wie juridisch doodverklaard? En Natalie Hollerwey. Is goed. België blijft de ontpoldering van welke polder opeisen? De gepolder. Dat is goed. Wie gaat ook na de elfde etappe van de dakar Rally nog stevig aan de leiding? Gerard de Roy. Dat is goed. Welke Nederlandse alarmdienst heeft haar miljoenste aanmelding binnen? Um, Amber Alert. Is goed. In Japan hebben 800 agenten gezocht naar een ontsnapte crimineel uit welk land? Uh, Thailand. Fout. China. Welke oud ziet veruilt Barcelona voor Paris Saint-Germain? Maxwell. Goed. Welke sportkledingfabrikant gaat twee jaar achterstallige overuren betalen... aan werknemers in Indonesië? Adidas. Dat is fout. Nike. De gemeente Arnhem heeft borden geplaatst... om te waarschuwen voor welk soort overstekende dieren? Um, pardon. padden. Bevers. Welke beroepsgroep krijgt in België voortaan minder vlees te eten... om zo het overgewicht tegen te gaan? Ehm um, parlementariërs. Nee, dat is niet goed. Het zijn uh, militairen, soldaten dus. Nou, het zo te horen heb ik het net niet gehaald. Hoezo, hoezo zo te horen? Oh, ik hoorde veel uh... Rumoren aan de andere kant van het glas. Ja, nee, Maar dat kan ook betekenen dat je het net gehaald hebt. Um, ja, de... Ik heb niet mee kunnen tellen. Nee, ik ook niet eerlijk gezegd. Er moesten er elf goed zijn. Hè? Als je er elf goed had, dan uh, was je in ieder geval gelijk. Uh, elf of meer. Meer was zelfs beter, dan had je gelijk gewonnen. Maar ja, hoeveel zijn het er? Zullen we eens even de, de kandidaten bijhalen die natuurlijk ook heel ingespannen heeft meezitten luisteren en misschien wel heeft meegeturfd. Henk Jansen, goedemiddag. Goedemiddag. 68 jaar, uit Enschede. Inderdaad meegeschreven of niet? Jazeker. En? Ik stak tien vingers op voor de goede vraag. Tien? Ja. Dat zou betekenen dat je niet gehaald hebt. Dat dacht ik dat, dat ik het gehaald had, ja. Maar heeft hij goed geteld? Dat is natuurlijk even de vraag. Ja. Heel spannend, hè? dat begrijp je. <laughs> dat heb ik allemaal gezien van die quizmasters op tv. Het waren er inderdaad tien. Hoi. Ja, hartstikke gefeliciteerd. Uh, kan ik alleen maar uh, tegen meneer Jansen zeggen. Ja, dankjewel. Ja. Uh, ja, Tien, je, je, je hapert een paar want ik dacht, hij gaat het gewoon redden. Maar uh, uh, ja, net die laatste, ook die parlementariërs, als die goed was geweest, was er gelijk uh, standgewerkt. Wat was het goede antwoord? Want dat soldaten, ik... militairen. Oh, soldaten. Ja. 60 punten, helemaal niet slecht, uh, maar uh, niet genoeg voor de weekoverwinning. Dus uh, je krijgt van ons het normale prijzenpakket mee. Uh, ja. Opnieuw, de lunchradio, de lunchbox, de... Uh, dat is nieuw trouwens, die heb je, die heb je denk ik nog niet nee, gehad. Nee, ik had voor mij toen alleen een lunchradio en voor beeld en geluid. Kijk aan, nou, die zitten er nu ook weer bij, de, de, de beeld en geluidkaarten, de lunchradio, de mok en een uh, lunchbox dus. Uh, nou, die kan je mee, mooi meenemen naar je school van journalistiek. <laughs> en een beetje daar een blits maken in de kantine. Uh, goed dat je er was en een, een goede reis terug. Ik ga snel naar de winnaar dus van deze week. Henk Jansen dus uit Enschede. Meneer Jansen, gefeliciteerd. Dank u wel. Goed gespeeld. Ja, dat blijkt. Uh, u kneep hem nog wel even, begreep ik, maar... Nou en of, nou en of. <laughs> ja. ja. uh, nou, 300 euro komt er ook nog bij. Uh, ik zei het gisteren al, uh, uh, naast het normale prijzenpakket. Uh, al een leuke bestemming voor, of? Ja, zeker. we gaan van de zomer een maandje naar Engeland, dus daar kan ik vast iets leuks mee doen. Nou, uh, doe dat vooral en denk aan ons. Uh, wij zorgen dat het in ieder geval voor die tijd uh, die kant op komt. En uh, nog een keer, u mag zich deze uh, week de nieuwscanner van deze week noemen erg leuk. Dag hoor. Ja, dag. Henk Jansen was dat nou de winnaar dus van deze week uit Eenscheel. Wilt u ook een keer meedoen aan de quiz? Ga naar de site radio1.nl. Daar staat een verkorte versie van die quiz. Ook een mogelijkheid om u aan te melden. En wie weet zien we elkaar hier dan een keer in de studio. Um, ik ga u doorverwijzen naar kwart over één. Plus minus. het kan iets eerder zijn. Um, dan gaan we praten over vrouwelijke topsporters. En een beetje aan de hand van de situatie van wielrenser Marianne Vos... Want er zijn plannen om haar bij de mannen mee te laten rijden, mogelijk ook trainen. En de vraag is nu, worden vrouwelijke topsporters inderdaad beter als ze met de mannen meedoen? Het antwoord komt zo direct, na het NOS Journaal. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV. Hey, listen up here, oké? Okay? Het NOS Radio 1 Journal. Elke dag de vragen bij het nieuws. Om wat voor verdenkingen gaat het? Om wat voor fouten zou het gaan? Is er sprake van corruptie? Het onderzoek is niet openbaar, waarom niet? Hoe komt dat? Zal dat nou weer veranderen? Zal dat nu weer gebeuren? Nee, dat vroeg ik niet. Wat vindt u van die conclusies? Hoe loopt het in de andere landen? Is het moeilijk om slaapplaats te vinden? Kom u nog een beetje soepel uit de slaapzak? Nou, zo is de pret er wel een beetje af, hè? Ja. Het NOS Radio 1 journaal. Ochtends van 6 tot half 10 met Marcel Ooster, Dank u wel voor uw commentaar. En Lara Rensen. Het wordt een prachtige zomer. Radio 1. En een prettige dag verder. Het nieuws van alle kanten. Nou, wij zijn op wintersport en onze skis zijn gestolen. Oh, geen probleem. Als we het nu doornemen, heeft u binnen 7 weken uw geld. 7 weken? Dan is het al zomer. ABN AMRO is juist wel snel in schade afhandelen.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 Kijk morgenavond naar Lijn 32. De spannende Nederlandse drama-serie van Karo en NCRV over het Nederland van nu. De jongen is zijn nu in de bus. Met onder andere Marcel Musters, Waldemar Torrenstra en Peter Blok. Lijn 32, luister Rijn, echt luister nu. Lijn 32, morgenavond op Nederland 2. Dit is Radio 1.